De beroepsvereniging zegt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als het experiment wordt gestopt op basis van discutabele gegevens. De tandartsen bereiden juridische stappen voor. De FBI heeft samen met opsporingsdiensten 24 mensen opgepakt die worden verdacht van grootschalige creditcardfraude. De verdachten werden gearresteerd in Europa, de VS, Australië en Azië. De Amerikaanse politie noemt het de grootste actie ooit tegen hackers die handelen in gestolen creditcardgegevens. De operatie duurde twee jaar. Het weer vannacht vanuit het westen bewolking overdag af en toe een bui. In de middag ook periode met zon. Het wordt 18 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden. Dit was het nms Dit is Radio 1 NCAV, Casa Luna, Kilijnen-Plag. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht begeven wij ons in de wereld van vogels. De vogels in de kooi bij u thuis, de vogels in de tuin. Of die speciale vogels in de dierentuin... waar u speciaal voor naar de dierentuin toe gaat. Wat maakt ze bijzonder en hoe klinken ze vooral ook? 0800-1121 is ons telefoonnummer, dus 0800-1121. In tegenstelling tot uh, Sunil Shady in het eerste uur... de Nederlands kampioen Surinaamse Zangvogelwedstrijden... Gaat het nu niet zozeer om het presteren van vogels, of dat nou wel of niet de goede klank is, maar gewoon de zang, de geluiden van vogels waar u van kunt genieten? Als u thuis geluidsopnames heeft van uw eigen zangvogels of dus een vogel in de tuin rondom uw huis, dan zouden we dat heel leuk vinden om dat te horen. Ik ben sowieso wel benieuwd wat er allemaal in uw tuin rondhipt. En van welke vogel of van welk gezang u dan het meeste kunt genieten. En of dat nou een merel is, een veldleverik, een hegemus, een nachtegaal. Maakt me niet uit. Bel met uw verhalen 0800 1121 of stuur een mailtje naar casaluna.ncrv.nl. Misschien heeft u al een leuk filmpje op internet staan... via YouTube of zo, dat u het linkje naar ons door kunt sturen. Dat is natuurlijk ook uh, handig om dat via de mail te doen. Als u nou geen geluid zelf bij de hand heeft... maar er wel graag over wilt vertellen, dan is dat geen probleem. Er is namelijk net een boek uitgekomen. Dat is uh, Vogelzang van Nederland. Uh, Vogels herkennen aan hun zang en roep. Het is geschreven door Dick de Vos en Luc de Meersman. En het leuke is dat daar een cd bij zit met allemaal vogelgeluiden... Maar ook veel informatie over, nou ja, als ik hem even doorblader, de appelvink, de buizert, de bonte specht, de vink... de merel natuurlijk ook, een boomleverik. Dus misschien zegt u van, nou, ik heb ze in de tuin zitten... ik wil er iets meer over weten of inderdaad even laten horen hoe ze klinken. Dan kunnen we dat uh, gezamenlijk doen en daar een mooie uitzending van maken. Dus bellen 0800 1121. Ik heb natuurlijk ook geprobeerd om het geluid te vangen... wat ik in mijn eigen omgeving hoor. Dat is niet makkelijk als het regent, maar... Gisteravond was het droog en toen klonk dat zo. Kijk, ja, daar is de merel. De merels, die hoor ik altijd het liefst. En het was, hier ja, hoor maar, prachtig ging dat. Dan moet je voorstellen dat gisteravond alles nog een beetje nat was. Dat het natuurlijk wel geregend, dus daar was het mee gestopt. Dan komen prompt komen die vogeltjes tevoorschijn. En dan zit er vaak op de, op de dakrand van het huis zit dan een merel. Prachtig te zingen, mannetjes merel. Alsof hij echt uitkijkt over zijn domein. En dan zie je het silhouet zo heel mooi tegen de avondschemering in. Ja, en dan die zang erbij, dat is wel echt uh, fascinerend. Uw verhalen wil ik graag horen. 0800 1121 naar melenaarkasalunancrvnl Leuk om nog een ander geluid te laten horen, want zowel... Uh, mijn collega Els en ik hebben allebei een geluid opgenomen. En bij Els klinkt het in de tuin zo. Ook weer die merels. Maar ook de kerkklokken. Dit is op zondagochtend is dit opgenomen. En het grappige is dat je het verschil wel hoort, in, in, vooral in de achtergrondgeluiden bij de vogels. Hè? In het eerste is het meer, dan hoor je ook het waaien van de bomen. Ik zit meer in het bos en Els woont in de stad. Dus het is leuk om allebei die merels te horen, maar in een totaal verschillende omgeving. Nou, Veel geluiden zijn welkom en natuurlijk uw verhalen. Ruben, die zit vol met verhalen. nacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. En hoe zijn er vogels? Nee, ik heb uh, zelf geen vogels, maar ik, ben, ik heb veel opgetrokken met mensen die vogels hadden. En zo en, te horen bent u zelf Suriname, ook Surinaams? Ja, ja, ja ik ja. Ben zelf ook, kom ook uit Suriname. En uh, ik weet in Suriname dat vogels bij sommige mensen belangrijker zijn dan mevrouw des Huizes. Oeh, ja. dat is nogal ik wat. Heb, ik heb het een keer meegemaakt. Op, uh, ik, ik was student uh, in de uh, Herenstraat. Uh, dat is een handelschool En op de hoek van de, handel, van de klipstenenstraat. En de Herenstraat had je een Chinees. En die had ook van die twa En de rot, roties. Ja. En een uh, gele bek. En die mevrouw, die kwam één keer. Dat was per ongeluk, want ik zag het zelf. Tegen een van die kooien aan met een stok. En die, uh, uh, die vogel viel op de grond. En als ik begreep later dat als ze gevallen zijn op de grond, dat ze nooit meer zingen. Oh, is dat en zo? Die, die, ja, nou het zal wel zo zijn. Okay. Maar die meneer werd zo boos, dat hij die mevrouw standen te de deur wees. Echt ze mocht waar? Weg. Ja, oh. ze mocht weg. Ze mocht naar haar moeder. Omdat een van die vogels was uh, gevallen. Mm, en het was geen grap. Die man die man later huilde, die, ik zag gewoon, ik zag die tranen. En als een Surinaamse man huilt, dan, heet, dan heb je hem getroffen. Ja, dat blijkt uh, wel. Ja, en, en, en, en menige vrouwen wisten het ook. Als je een Surinaamse man wilde krenken, of zelfs wilde vermoorden zonder wapens. dan moet je aan zijn vogels die. komen. Ja, precies. Uh, en, nou, uh, en de dreiging alleen maar, de dreiging alleen maar. Kon hem zo laten wegsmelten. Onverstandig, man. Maar, ja. maar Wat is het dan dat, dat u nooit behept bent met het vogelvirus? Nou, ik heb. Uh, ja, het, het is zorg. En mensen die vogels. Ja, sommige mannen die werkten eigenlijk voor hun vogels. Want inderdaad, in Suriname zijn vogels verhandeld, mevrouw. Voor bedragen. Ik heb een keer zelfs meegemaakt... in het Suriname-stadion op een zondagmorgen... dat een vogel verruild werd voor een Dodge Plymouth. Dat meent u niet? Ja. En die Dodge werden verkocht bij de City Garage... aan de Zwarte ah. En die vogel was zo goed... tenminste, ik wist het niet, maar het zal wel zo zijn... dat ze tot de overeenkomst kwamen om te ruilen. Maar dat slaat en toch echt een één... beetje door? Nou, no, of het door ze, het zijn verhalen die ik zelf heb meegemaakt, dingen die ik zelf heb gezien. En het was ook zo, ja. Sommige vrouwen die mochten helemaal niet in de buurt komen van de vogels als ze ongesteld waren. Oh, volgens mij, ja, het ging even iets mis met de verbinding. Maar Ruben, weet je er nog? Oh, oh ja, toch ja, wel. Ik ja, ik ben ja. Ongelukkig oh, ging dat dan ik, Ja, nu helemaal niks meer. Wat zijn er als laatste, sommige? Ik vertelde dat uh, sommige vrouwen helemaal niet in de buurt van de vogels mochten komen... Als ze ongesteld zijn? Als ze ongesteld waren, ja. Jeetje. Ja, maar ik ja, had van Sunil dat... al wel begrepen... Dat het, dat het echt een serieuze business is. Ja, nee, maar het is serieus ja. wat ik je nu vertelt. En uh, u, mag het, u mag het zelf aan hem vragen. Elke... Maar wat mooi is op zondagmorgen, als je in Suriname bent... Of vroeger op het Oranjeplein, het is nu onafhankelijkheidsplein... zondagmorgen heel vroeg daar komen de mensen met hun vogels en dan lopen ze alsof ze, bij wijze van spreken, de jackpot in handen hebben. Ja. En dan lopen ze naar het midden van het, van het plein en dan zie je het Gouvernementspaleis of het President's Paleis, President's Paleis op de achtergrond. Een prachtig gezicht. Echt waar. Maar... Dan hoor je het en dan hoor je de vogels zingen en dan begrijp je van, dit is Suriname. Ja? Maar ja. toch hebben ze u toch nooit kunnen, kunnen pakken. Dat u nou, zelf die vogeltjes ik, bent gaan houden. Dat vind ik toch bijzonder. Nee, het is, het is zorg. Ja. Je moet, uh, je, je moet uh, als het ware heel veel opofferen... om die vogels in conditie te houden. Net wat die meneer vertelt. Gewoon enkel om ze te houden in huis. Want uh, je, je mocht, het moest rustig zijn in huis. Kinderen mochten niet gillen. Mm, dus ja, uh, iemand die rood is... en dat, dat waren gewoon... Speciale figuren, ja, ja. bijzondere figuren. Nou, leuk om te horen. Dank u wel voor de verhalen. Alsjeblieft. En een fijne, en een fijne avond. Dag hoor. En een goede uitzending. Dank Goeden u wel. Avond. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ja, dit ging dan over de Surinaamse zangvogels... waar we het het eerste uur ook over hebben gehad. Dat is echt, nou, heel het, het zangvogelwedstrijdseizoen is nu begonnen. En daar kun je misschien om lachen of dat kun je onzin vinden. Maar zeker binnen de Surinaamse cultuur is het echt een groot ding. Het geeft status, het is echt topsport. Er wordt heel veel tijd aan die vogels besteed. Het leek mij leuk om van nu, nu in dat tweede uur of het over zangvogels te hebben, dat mag natuurlijk ook... maar ook de vogels die u zelf in uw eigen omgeving heeft... en hoe die klinken, wanneer ze zingen, waar ze dan zingen... en wat u daarvan vindt. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Dus ook als u geluid heeft... of als u het geluid van een bepaalde vogel wilt horen... ik heb hier een hele cd liggen met, ik geloof wel, 100 verschillende vogels. Dus bel dan ook eventjes. Bart hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Het in Amsterdam. Luister even mee. Ja. Hoor je het verschil tussen jouw tuin en het... Dit is ruimtelijker. Ja. Hoor je het verschil? Ja. Dat op de achtergrond heel veel... Op, het zijn, dit zijn jong, allemaal jonge vogeltjes. is in het voorjaar opgenomen van vorig jaar. Oké, okay, ja. Van twee jaar geleden. Luister. heel veel jonkjes. Nee, maar ik wou net zeggen, het geluid klinkt ook, het, dat geluid voor mij was echt wel een volwassen merel, zeg maar. Misschien ook omdat ik het er beeld erbij heb. Ja, maar dit, is maar dit klinkt, een, klinkt ook wel. Wat... Uh, dit klinkt jonger ook. Ik he? ja, maar ik ben, uh, ja, ik heb de, de vriendinnetjes van mij die zijn altijd met vogels en ik ook. Oké. Okay. Ik heb een ex-vriendin gehad die, die, had, ja, die had twintig verschillende soorten vogeltjes. En ook een andere vriendin die had vier papegaaien. Ja. Zo. Dat is ook een, een, een maar intensieve ik ben echt hobby, toch? Ja, meeros. Dat vind je oh. het leuk om te horen? Ja, fantastisch. Maar, het zijn maar ook je Merels, hè? He? Ruimtelijk gedaan. meer ruimtelijk dan in jouw tuin. Ja. Maar ik heb ook niet zo'n grote tuin. En jij bent in een heel park, toch? <lacht> is dat is nou, een jammere in Amsterdam. Opgenomen op, op een zondagmorgen. Want ja, ik bedoel, ik zit in de stad natuurlijk. Het ja. Is, ja echt voordat de trims ging rijden. Zo. Ja. Anders heb ik, want ik heb, ik heb, weet je, ik heb vijf uur meer als ik heb vijf, echt, maar er zit zoveel achtergrond. Ik heb echt gezocht naar van oké, okay, wat moet ik vinden? Maar dit was het enige zonder echt veel achtergrondgeluid. Maar hoe, dat zijn er ook echt heel veel. Is ja, het gewoon, is het, het gemonteerd? Het of? ik heb het over een park. Ja, nee, maar ik bedoel, dit is niet, je hebt het niet aan elkaar ge... Nee, plak, dit gaat zeg maar. nee, gewoon nee, af, nee, nee, elkaar nee, door. Met een heel klein record is het opgenomen. Geweldig. Wat is het dan, wat je, wat, wat, je fascineert aan vogels Probeer eens uit te leggen? Dat ze kunnen vliegen. <lacht> en de meros. Dat, dat is het. Dat ze kunnen van vliegen. De meerjos die, die gaan fluiten. Maar de meros. Ik heb het al eerder een keertje ooit misschien gezegd. De meros is dat is niet fluiten wat ze doen. Ze hebben een onwaarschijnlijk gecompliceerde taal. De vogels die, ja ah, er zijn een paar die hebben niet zo. Kijk een kraai. Nou dat is dat is niet echt taal. Dat is feestlijk hè? Dat vind ik ook niet en de meisje zou ook... nou dat schiet niet echt op en de duivel is, kuel, kuel, kuel, kue. Nee, maar de Mero's die hebben zo'n onwaarschijnlijk gecompliceerde taal. Dus, en ze kunnen ook nog vliegen. Wij kunnen die taal nooit begrijpen. Omdat zij dingen gaan vertellen aan elkaar over hoe ze moeten vliegen. Dat kunnen wij niet weten. Dat is voor ons onmogelijk. Is dat, denk je, wat ze communiceren met elkaar? Ja, zeker weten. Nou, een Mero, als die of, of een nou, Mero sowieso. Als er een kat aankomt, dat is een kat. Ja, dat dat, dat weet klaar. je zeker, dat, dat de manier van communiceren is? Wat zeg jij? Dat, dat is de manier van communiceren. Dat, jij weet wanneer een kat wordt aangekondigd. Ah ja, oké, okay, ja, als ik het toevallig hoor, maar niet, niet, ik doe het niet de hele dag. Nee. Uh, maar dus, dit is een park. Dus ja, het dit is, is prachtig. Hé, hey, maar geen oh, ja? vogels thuis bij jou in een kooi. Wat zeg jij? Geen vogels thuis bij jou in een kooi. Nou, ik heb een vriendin gehad die had, die had 80 vogels in een kooi. 80? Dat is echt een hele volière ja. gewoon. Ja, ja, ja, ja, ja. Zebra, kwartels. Nou, nacht... Japanse nachtegaal, tortels. Tortels zijn ook gewoon mooi, hoor. <laughs> Dat zijn tortels. Dat zijn tortels. Okay. Ja. Zebra, Ja, Ja, ik kan ze allemaal, zal ik een mail doen? Moet ik even op mijn andere hand... Uh... Dat is een mail. Ja, dit klinkt wel echt als een mail. Maar dus, de... ik heb nog eentje, een hout uit. Ik, ja, ik heb wel iets met vogels hoor, echt wel. Ja. Dat is duidelijk. Bart, ik, ik heb het door. Mag ik jou heel erg bedanken? Ja, graag gedaan. En geniet van uh, misschien hoort en hoor je nog een nachtegaal nu ergens in het park. Nou, een nachtegaal is ook wel heel erg mooi, maar de mails die hebt, die, die ja. zijn echt nu mee. Ja, ja, ja. een nachtegaal. Goed. Ja. We gaan naar andere vogels toe. Dank je wel voor het bellen. Heel goed. Hoi. Dag hoor. We gaan naar Simon. Die heeft ook gebeld op 0800-1121. Simon, nacht. Ja, nacht. Hi. Vertel. Nou, uh, wij zijn al heel, heel veel jaren gek van, uh, van vogels. Ja. En we hebben een, een redelijk open tuin. En uh, daar heb ik dus uh, een, uh, een zaadzielelangen. Ja. En zo'n pinda cake. Dus met, met van die openingen waarbij je alleen de kleine vogels door kunnen. Ja. Ja. Nou, Al voor, de, hebt... voor de kleine meisjes. Die, uh... ja. ja, voor de kleine meisjes. Nou ja, daar is hij voor bedoeld. Maar als je ziet wat er nu allemaal op afkomt, het is gewoon dagelijks uh, gewoon een feest om naar te kijken. Want, uh, nou ja, niet alleen de meesten, dat zijn echt heel veel. En, en mussen die dan erop afkomen, maar ook groenlingen. En uh, dan valt er wel weer op dat uh, bijvoorbeeld... ik heb ook een, uh, een voedertafel op de grond. Yeah. Nou, daar komen dan weer op af. Die komen dus zelden aan de, aan de voedepaal. Dus die, okay. die, die blijven op de grond. Yeah. Nou ja, en merels. En uh, op dit moment zitten er ook uh, houtduiven en tortelduiven. En er zitten ook heel veel kouwen. En het grappige is op een gegeven moment... die kouwen die, uh, zijn afhankelijk van de kleine vogels. Alles wat zij mossen valt op de grond. Yeah. En daar zitten die kouwen. Dus, uh, maar die hebben dat niet door. Die jagen die kleine vogels weg. Terwijl die duiven verdomd goed weten... van, uh, ja, we moeten wachten tot de kleine vogels gegeten hebben. Want die borsten heel veel. En dan kunnen wij onder, op, op, in het gras, uh, de restjes opeten. <laughs> en dat is gewoon het grappige. De, de kouden hebben dat niet door. Die jagen dat toch steeds weg. En de eksters ook niet. Eh... Uh, en sinds uh, een paar weken hebben we nu ook uh, een paar uh, spechten, een bonte specht. dus oh, echt waar? Het is een hele slanke vogel die dus zo'n bocht kan maken van zeg maar 90 graden. En ja. in die, in die kan dus bij de pindakeek. Ja, die kraaien, of die kouwen, want ze zijn natuurlijk geen kraaien. Kouwen en die ex kunnen dat gewoon nee. niet. En die bonte maar, specht, want dat is de, de, die wit met rode en zwarte. Ja. Klopt, en je die heeft ja, ook hebt een ge... jong bij, ja. die, die voert hij dan nadat hij de binnenkeek uh, heeft uh, geplunderd, dan uh, voert hij ook die jongen. Maar ook het grappige is op een gegeven moment, ja, dan zie je ook het verschil als er bijvoorbeeld uh, een mees op de schutting zit. Die zit natuurlijk recht, maar een specht zit natuurlijk ook heel anders op de schutting, ja. want die is gebouwd om tegen een boom aan te zitten. Ja, uh, uh, en dat soort meer dingen. Meer te plakken. Ja, meer te en, plakken. En dan kun je voordoen hoe die klinkt, de specht? Nee, ik ben, ik ben echt heel slecht in geluiden. Nee, echt. Hè, heb ik. Maar ja, ik heb op mijn iPhone en mijn iPad allemaal van die apps. <laughs> maar wij hebben allemaal... hem hier ook, de Bontespecht. Luister ja, even mee, Simon. We? Ja? Hoor je hem? Ja, ja, ja, ja. Herken je het? Ja, ik ken het wel, inderdaad. Maar... Uh, het is ook net wat de vorige verteller zegt. De, de merel, dat is natuurlijk de vogel die het uh, meeste, geluid maakt. Ja. Nou als ja, het, het, het, He? het meeste zangachtige. Het meeste zangachtig ook voor mij. Ja. ja. Want zeg maar, het al licht begint te worden en op het moment, uh, het is ook de vogel die het langst opblijft. Ja. dus inderdaad gewoon in de, in de boom uh, eromheen aan het zingen is. Maar uh, ik vind bij dat geluid van die bonten wel bijzonder, want die, ja goed, die specht dat associeer je natuurlijk altijd met het getokken op, uh, op een boomstam, ja, op het hout, ja, ja, ja, ja, en dan is dit een relatief licht geluid, vind ik, voor, ja. voor zo'n ja, vogeltje. Ja, ze ook niet. ja inderdaad, want die is alleen maar de piepen ja. Ja, naar de ander toe, uh, inderdaad. Nee, want ik heb vorig, vorig jaar nog echt een hele mooie foto gemaakt, dat die aan die keek, hangt, zo echt er tussendoor een hoek van 90 graden, dat hij er net bij kan die nog in het plaatselijke krantje gestaan. Oh, geweldig. Uh, dus ja. het gaat voor jou vooral om het om het aanzien en iets ja. minder om het geluid. Jij vindt vooral. Uh, ja, het inderdaad, het uh, ja, ja, ja. Alhoewel s ochtends wel het, het fluiten en, en ja, laat op de avond. Als het donker wordt is het altijd heel gek. Het, het lijkt wel alsof de Merel al het minste slaap nodig heeft. Ja. Die is het eerste op en het laatst gaat hij uh, gaat hij uh, naar bed. Ja, ik moet zeggen, bij mij is het dat, het je, dat er heel vaak om half zes, zes uur, ja. ochtends, als ik dan uh, niet goed kan slapen, dat dan de musjes. Het lijkt me of ze een soort vergadering houden. Dat er oh, echt twintig, dertig mussen bij elkaar zitten en die maken, die tetteren dan. Dat is niet ja, normaal. Ja. Dus ja, dan hoor ik niet inderdaad... zozeer de merel, maar ochtends zijn oh, het echt okay. hoortes uh, aan musjes die zich uh, oh, ja, ja, ja, ja. die elkaar wakker maken. Misschien, ik weet ook niet wat het is, ja, maar inderdaad, een vroeg, vroeg overleg ja. van wat gaan we vandaag doen? Echt ja, vroege ja, ja. vogeltjes, zeker. Ik, ik moet wel zeggen dat um, ja, het heeft ook een nadeel die, um, uh, die voederpaal. want uh, nou ja, van de week had ik al een keer een mislukte aanval gezien, maar gisterenmiddag toen ik ook, want ja, ik zit heel veel naar buiten te kijken, gewoon de stoel naar buiten. Ja. En toen dook er dus een uh, naar beneden, ja. En uh, die pakte toch in de vlucht. Uh, ik denk een mees. Uh, oh, een mees echt hard? Uh, ja, ja, ja, ja, Maar ja. waar woon je dan? Want dan woon je wel echt in de natuur. Nou, ja, in wijk En uh, oh. ja, ik, ik moet zeggen, ik woon wel aan, een, aan ja, zeg maar tegen de westkant, dus dat is wel tegen de tuin aan. Ja. En dan, uh, ja, we hebben een tamelijk grote tuin en dat en. en met een heel gebied wat nog wel agrarisch is. Dus wat dat betreft. Oh, Oké, okay. uh, daar zit natuurlijk ook die uh, ja, volgens wel. Ja. ja, want ik was uh, van een week in he We heb ook een heel oude schuur gestaan. En uh, daar was ik een paar weken geleden in. En toen merkte ik dat, daar dus, dat dat een huis is van een uil. Want er lagen op een gegeven moment uh, bovenin een heleboel van die uilenballen op, <laughs> ja, op een plek. Ik heb de uil zelf nog niet gezien. Nee, ook nooit maar, gehoord. Uh, ja, in de, en nou ja, als het een beetje schemerig begint te worden. Dan zie ik hier ook de, de vleermuisjes vliegen. Ja, ja, ja. ja geweldig. Ja, Leuk. wat dat betreft uh, Is het, het genieten? wel goed. Ja. ja, dankjewel Simon voor je verhalen. Oké, okay, graag gedaan. Geniet nog van de nacht. Dag hoor. Doeg, succes, doei. Dankjewel. 0800 1121. Kijk, dit zijn de echte vogelliefhebbers. dat is wel duidelijk. Mensen die er ook alles van weten en ze volgens mij allemaal uit elkaar kunnen halen. En misschien ook wel de geluiden goed kunnen horen. Dus kijken waar Rita mee komt. Rita, goedenacht. Ja, goedenacht, Glenn. Ik had uh, het geluid van een lijster... maar ik ben bezig met het digitale, maar inmiddels uh, ja, is het plaatje weer weg. Oh. Verdorie. dus... Uh, als je een momentje, ik ben even aan het zoeken. Maar wat, maar goed, ik wat kan is de zanglijster? Wat vertellen. Wij, ik woon in het buitenland... Rita, heel eventjes. Is het de zanglijster, of niet? Ja, de zanglijster. Want die hebben wij ook wel. Ja? Ja? Dus Zou je het even dus laten niet... horen? Ja, is goed. Dat moet je dan herkennen. Luister even mee. Hoor je het? Ja. Even kijken, want... Dit is de digitale camera en ik weet niet zo goed hoe die... Kijk, hoe die werkt. Nee, we, hebben, we laten het nu horen. Ja. Maar ik had hem ook zo mooi. En wat mij opvalt, een zanglijster... Ja. Die uh, fluit vaak dezelfde melodietjes, hè? Vaak twee keer over hetzelfde... Uh, wat hij dus fluit, doet hij twee keer hetzelfde. Oh, echt waar? Ja. Ik heb... Uh, gevonden, even kijken. Maar het is wel, als ik dit zo hoor, het is heel divers. Het is een ja. beetje... Uh, ik weet niet hoe ik hem aan moet zetten. Misschien dat het zo lukt. Ja. Nou, nu gaan we denk ik twee je dingen je door je elkaar het? horen. Ja, dan ga je jouw dingen ook starten, begrijp ik. Ja? Hoor je? Hij ja, doet nu een paar het. keer over hetzelfde. Ja. ja? Ja. Hoor je het? Ja. Ja, nou, ik zit nee? uh, helemaal in het buitengebied, dus het platteland. Dus wij hebben zoveel vogels hier. En ik ben dus niet met die vorige meneer het uh, eens... Uh, ik weet niet of dat de meneer deze hiervoor was of daarvoor... dat de Merel het uh, laatste dus zingt. Dus in de avond. Mm -hmm. uh, dit is hier de, de zanglijster. Nou, dit is opgenomen. Uh, even kijken, 17 april was dit, zie ik. En dat is om een uur of acht opgenomen s'avonds. Okay. Nou, het was echt schemer... En er was de zanglijster nog aan het zingen. Dus hij doet, uh, hij zingt langer bij mij hier dan wel, dan, dan de Merel. Ja, oh, wat grappig. Ja. Bij jullie wel in ieder geval. Maar dat hangt misschien ook wel af hoeveel en welke vogels er zijn? Ja, we hebben veel uh, allerlei uh, vogels hier zitten hoor. Want ook de schoolexter heeft hier uh, nu op het moment jongen. Oké. Okay. Hij, hij, hij fluit maar door. Hè. Leuk is dat. <laughs> hoeveel, hoe lang heb je opgenomen? Uh, nou, niet zo lang hoor. Ah, okay. Een minuut of vier. Maar we hebben zelf kanaries, dat wil kan ik ook even zeggen. Oh. Nou, dat zijn gewoon die gele beestjes, hè? De echte kanaripietjes. Ja, op het moment hebben we elf jonkies weer. Ja, en dat vond mijn man al jaren doet hij dat, hoor. Dat is een hobby dus. Maar dat is ook een aardige kwetter dan bij jullie, of niet? Ach ja, en we hebben magelhaamgansen. Wat heb je? Magelhaangansen. Magelhaangansen. Ja, dat is ook een soort vogel. Hè? Hoe zien die eruit? Die, hoe die eruit zien? ja. Uh, nou een beetje zebraachtig zwart-wit gestreept dat is het mannetje ja en het vrouwtje is van bruin en uh, ja, gele poten ik weet niet of de mensen zijn die ze kennen ze nee, komen kan... van de Falklandeilanden oké oh, okay. en ja. hoe, hoe komen jullie daar dan aan die kan je ook hier gewoon houden de eieren die hebben we gehaald in Zeeland want ja je ziet ze bijna niet hier in Zeeland heeft mijn man die eieren gehaald en uh, ja uitgebroed en uh, ja het zijn hele bijzondere ganzen ja. Maar en, uh, Rita, begrijp ik je goed, vind je de zangluister ook het mooiste zingen? Ja, die vind ik het mooiste, ja. Ja, ja echt. En waarom ja. dan? Nou, ik vind het zo, gewoon geweldig dat hij zo, uh, ja, dat, dat allemaal kan uh, fluiten of, uh, of kan zingen, hoe, hoe dat uit zo'n beest, <laughs> uit zijn lijf kan ja. komen. Ja. Maar dat ik hebben vind andere het vogels ook. Fascinerend. Fascinerend, zoals hij dat doet. Echt. En, uh, nou, en er er, in de verte zit er dan ook één en dan gaan ze tegen elkaar, hè? Ja. Oh ja. Dat zijn, vaak zijn ze dan samen. Ja, leuk. Dan gaan ze tegen elkaar. Ja. Nou, nee, genieten we nog... alles. We hebben ook hier een, uh, hoe heet het pees nou ook alweer? Um, even denken, hoe heet die nou ook alweer? Ook al moet niet op de naam komen. Het ijsvogeltje. Oh, het echt waar? ijsvogeltje, dat is ook heel mooi. Ja. Oh, dat, want dat hoor je ook niet zo vaak, toch? Nee, die zitten hier ook. En uh, inderdaad, heel veel Vlaamse gaaien zitten daar en eksters. Behalve de school extra's, dus de gewone extra, En uh, ja, die vind ik minder dan. Ja. Oh, even Wat wachten, dat hoort er niet bij. Dat is mijn kleinkinderen. Het <lacht> is <lacht> dus een bam, bam, bam. <lacht> ja. Die maken ook leuke geluiden, maar het heeft ja, niet zoveel zwang zang te maken. Ja. <lacht> Met nee, vogelzang. Maar ik ik zal even een stukje laten ja. horen. Nee, maar, het maar ja, is zeker leuk. Die... Ook al de ja, nee, ja. maar dit klinkt, dit klinkt bij jou thuis. Dat is ja. weer anders dan dat we het natuurlijk op de cd hebben. Ja, maar hartstikke bedankt, Rita. En gaan we zijn er ook nog, hoor. want de, de mensen zijn bang dat er, geen messen, dat er niet zoveel mussen zijn. Nou, er zitten hier wel twintig. Ja, bij mij in de tuin zitten er ook genoeg, ja. Ja. Die zijn er ja. nog wel. Nou, leuk. Ja, okay. Hartstikke bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Fijne uitzending verder. Dankjewel. We gaan horen waar... Uh... Ja, ja, precies. Ik ben, ja. ben benieuwd wat er nog allemaal gaat komen. Ja, nog een half uurtje. Nou. oké okay. fijne nacht dan. hoor. 0800 1121 is ons telefoonnummer als u wilt bellen met uw verhalen over vogels die u lief hebt, waar u van geniet in de tuin of die u thuis houdt of waarvoor u misschien speciaal één keer in de week naar een dierentuin gaat om daarvan uh, te genieten. Als u geluidsopnames heeft, vinden we het natuurlijk erg leuk... als u die kunt laten horen. Misschien heeft u een, een linkje. Dan kunt u dat sowieso mailen naar casaluna@ncrv.nl. Dus casaluna@ncrv.nl Of gewoon even bellen met 0800-1121. Uh, Bas die heeft sowieso ook gemaild. Bas Lookman met uh, de merel waar hij uh, ochtends door gewekt wordt. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ik stel voor dat we eerst even wat muziek doen. En dan uh, gaan we daarna weer uh, naar de vogeltjes toe. Ik weet het sinds gisteren, jij bent weggegaan, ben je kwijt. O, oh, Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg, was de tijd. Schreef voor het eerst weer een lied.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 Voila zijn lief, dus ik vaak je mocht hij bestaan. nooit meer terug Maar het feit dat je wel ooit was, gloeit als de zon warm in me ruw En alle dromen laat ze komen, ik, ik weet, weet gewoon om het suiker en azijn En al liggen ze de scherven om ons heen, ze laat het onze dromen zijn to the zit op het origineel van James Taylor Fire and Rain gemaakt door Acta en de Munich tot Suiker en Azijn Radio 1 Casa Luna Guelen Plach over vogels en vooral de geluiden die ze maken. Als u die heeft, dan uh, horen we die erg graag. En anders kunnen we u misschien uh, helpen als u een mooi verhaal heeft over een vogel waar u uh, nou ja, door gefascineerd bent. Kijk of wij die geluiden hebben. We hebben een, uh, een heel boek bij de hand. Dat is erg leuk. Vogelzang in Nederland. Het is net uit. En daarin staan allerlei verhalen en informatie over vogels, wat voor geluiden ze maken, waar ze dat doen, waar het vandaan komt, etc. En er zit ook een uh, cd bij waar we geluiden, misschien geluiden vandaan kunnen laten horen. Joop hangt aan de telefoon. Joop, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Versta je me nog? Ik versta u prima. Nou, ik heb een vraag. Ik heb het al tegen de of je, of je vrouw gezegd of uw vrouw weet het niet. Tegen Els. Ik heb elke morgen heb ik een regen in mijn tuin, hè? Oh. Ja, en ik woon in uh, Beeldhoven. Ja. Ja, ik zit een beetje in uh, midden in Beeldhoven. Het is hier nogal vrij druk, hè? En dan maar dan ik, zoekt... een, ik, woon uh, hier heb je de lijn weg. Dat is een van de bekendste wegen in Wiltho, dat is het doorgaan verkeer. Maar elke morgen om negen uur zit die rijger hier in mijn, in mijn tuin. Maar heeft hij ook een vijver of zo? Ja. Aha. Maar die vijver is helaas, de vijver is leeg. Oh. Je hebt hij helemaal leeg gehad. Is het misschien een demente Nou, ik weet het niet, want ik word, ik word er zelf dement van, mag ik zeggen. O, zo zeggen. Maar kijk, hij heeft die vijver helemaal leeggevreten. Maar wat, wat doe ik nou? Ik ga naar de, naar de plusmarkt. Je woont niet vlak bij de plus. Ja. En dan haal ik elke dag haal ik een blikje of twee blikjes zetinkjes. en die zet ik neer. En wat gebeurt er? Je gelooft het niet. Hij eet je helemaal leeg. Uit dat blikje? Uit dat blikje. Echt waar? Ja, je, je zal niet kunnen geloven. Ik wil het vaak een foto van maken en jullie afsturen. Ja, dat, nou, dat willen we wel even zien natuurlijk. Dat moeten we morgenochtend maar even doen. Ja, maar, maar, maar dat gebeurt ook, dat doe ik ook. Ja, dat is maar, leuk. Hij, ik, heb, ik heb een hond, een Bennaard Dat is een hond van mij een meter hoog. Ja. En die kan zo goed met hem opschieten. Want ik zei het al, als de reiger bij de wijbe zit... en ik, eh, ik woon in het oud huis, in een soort mensagehuis. Want ja. dan doet ik mijn keuken erop. En dan gaat mijn hond gaat naar buiten, dan gaat naar achteruit... En dan had hij gewoon bij die, die, die, die reiger zitten. Die en twee zijn er dikke, er dikke maatjes. Niks aan hand. Onvoorstelbaar. En die reiger, die, die, die, die start daar weer, dan had hij weer de lucht in. Maar ik zou niet willen weten waar die s'nachts zit. Ik weet het wel niet. Want hoe lang blijft hij zitten? Hij komt om een uur of negen? Nou, hij, hij, hij, hij komt negen uur, dan had hij om een uur of uh, tussen half tien en tien uur die we pleiten. En ik woon echt tussen allemaal huizen in, dan. <laughs> Geweldig. Maar hoe, hoort u hem wel eens? He? Hoe, hoe klinkt hij? Ik verstaan u. Hoe klinkt de reiger? Ja, hij maakt een heel apart geluid, hè? Er, er een soort oorje voor. Eh, hoe, hoe zou je dat dan omschrijven? Ja, ja hij klept een beetje, weet je wel. En al die dingen nog meer. En, uh, hij is wel onrustig, maar voor de hond van mij is hij niet bang. Ja. Nee, grappig is dat. Want als je aan de vijver zit. En ik zeg: Mijn hond is Jip, hè? En ik zeg: Jip, kom even kijken. Nou, dan gaat de hond gewoon, dan gewoon zitten. Hij had Ze bakje eten liggen dan gaat hij, en dan gaat hij had weer de rug in. Ja. Nou, we hebben wel wat geluids gevonden van de blauwe reiger. Ja. En de purper reiger, laten we die aan u horen. En dan uh, kijken of het overeenkomt. En daarna gaan we inderdaad naar andere vogels luisteren. Ja, ga ik, Luister... ik nog antwoorden? Hoe bedoelt u? Ja, nee, ik blijf u nog andere lijn. Ja, maar ja. ik ga het even laten horen. Luister okay. maar even mee. Even kijken, we hebben het op internet gevonden. Even kijken welk geluid we gaan horen. Nog niet zoveel voorlopig. Oh, het is hoog in de lucht dit zo te horen. Ja. Het grappige is dat het. Uh... Ja, zo'n zo geluid is het een beetje, ja. ja. Hij maakt een beetje een. Uh, hij maakt een beetje een siep geluid, hè? Siep, siep. Ja. Nou, oké. Ja. Hebben we dat nog even laten horen. Joop, bedankt voor het bellen. En geniet van ja, nou, de eigen maar, morgenochtend maar, weer. Wat, wat kan ik er nou aan doen? Kijk, hij zit er met mij elke dag in de tuin. wij ik weten. Maar gewoon, gewoon laten komen. Ja, ja. Maar, ik bedoel... Dat, kijk, het is in principe... Is het een, in, in, in, in, in, zoals een beeld over, dus je ziet er druk, hè. Is het toch een unicum? Ja, maar ah, ik denk ja, als je die blikjes uh, sardientjes niet meer voor hem koopt... dat die snel weg is. Ja, maar, ja, maar een blikje sardientjes kost er nog geen euro. Nou, dan doe je het toch lekker. Dan blijft hij nee, gewoon komen. is, ik is toch doe. gezellig. Ik, ik, ik, ik, ik doe toch geen mensen in kwaad. Nee, daarom. Ik... Nou, ik hou het lekker vol. Nou, ik goed heb, zo. Ik heb toch al de contact met jullie. We dus zijn bel ook een keertje terug, ja? Dat is goed. Jo, bedankt hoi, hè. Bye bye. Dag hoor. Erik, goeienacht. Hoi, hallo. Jij bent uh, een echte nacht, zelf een nachtbraker, of niet? Nou, alleen als het over vogels gaat eigenlijk. Ja. Want begrijp ik dat je nou net bij aan het spottend bent geweest? Ja. Echt ja, wel? Waar? Uh, op twee plekken. Eerst op de Leuzenhei, of aan de rand van de Leuzenhei eigenlijk. Ja. En uh, even later uh, bij het uh, noorden van Utrecht, bij Maarsen, in een polder. En, en... Uh, ja, je, hebt, je hebt vogels die s'nachts of s'avonds actief zijn. Hè? Ja, en welke zijn dat dan? Nou, in Leuzerheij, is een plek, en die is onder vogelaars, ook behoorlijk bekend, waar je uh, nachtzwaluwen kunt horen en oh, ook okay. zien, want uh, dat is een schemervogel vooral. En, uh, nou ja, dat, dat, dat was, uh, Katrin op die plek. Uh, die waren er vanavond ook weer? Ja hoor, ja, ja, ja, ja. Ze waren niet zo actief met zingen dichtbij, maar ik heb een paar keer eentje zien vliegen. En wat daar dan ook zit, dat is een andere vogel, uh, maar daar kom ik dan niet voor, die is wel minder belangrijk. Of... Minder zeldzaam was een houtsnip. Okay. En die vliegt dan ook zo rondjes in de schermen. Dat is ook wel leuk. Zo'n houtsnip, die hebben toch zo'n lange snaveltje ook niet? Ja. Ja. ja. ja. Die, uh... En hoe, hoe klinken die? Oh, dat is moeilijk na te doen, want dan kan het bijna niet horen. Het is okay. heel, heel hoog. Een beetje pliep, pliep. Dat is oh. een houtsnip dan. Ja. Een nachtzwaluw klinkt... Uh... Ja, nou, ik hoop dat het een beetje overkomt. Iets van... Uh... Oh, wat grappig. Een beetje houtachtig. Ik kan het zeggen, dat is niet echt zang, dus. Nee, het is gewoon uh, ratel. En Ze hebben ook iets van koe, koe. Oké. Okay. Zoals wat de En dat, dat is het wel zo'n een beetje. Want kun jij aan de geluiden, als vogelaar, kun je aan de geluiden ook al de vogel herkennen? Uh, tientallen. Ja. Niet alle vogels in Nederland, maar wel heel veel. Oké. Okay. En wat zit er dan in Marse? Want Daar ben je ook nog geweest? Ja, dat zit uh, sinds. Uh, dat is heel apart. Want Sinds 40 jaar dacht ik een kwartelkoning ergens. Ik uh, zal niet verklappen waar die zit. O, oh, waarom? Want dan is... komen mensen er massaal naartoe. Ja, precies. En uh, uh, nou, je kunt er niet bij zitten. Uh, naar schatting niet zo'n 150 meter een weiland in. Maar uh, het, is, het is wel een dermate zeldzaam hoog dat je dat niet uh, aan een grote klok hangt, zeg maar. Oké. Okay. En, en uh, wat is er bijzonder aan de kwartelkoning? Dat zegt mij niks. Uh, nou, in dit geval dat hij uh, daar zit. Uh, dus anderhalve weken geleden is er iemand... Uh, er zijn er vogelaars die, die s'nachts inventariseren op geluiden... wat er ergens broedt. Die, die kwam die, die daar tegenaan. Dus misschien zit hij al een weekje lang of zo. Maar uh, het grappige is dat in de provincie Utrecht... zijn de laatste twee weken al, al op, op meerdere plekken... deze soort uh, zomaar opgedoken, waar hij anders nooit ziet. Oh, Oké. Okay. Oh, dat is leuk. En dan, ja, precies. En normaal gesproken zit hij wel bij aanronden. Daar was hij ook al wat langer weer dit jaar. Het is een... Het is een zomerval, maar het is erg bijzonder dat hij uh, ja, relatief dicht bij mijn huis zit. Ik kom natuurlijk terecht, dus dan kan het vrij makkelijk heen rijden. Ik woon daar nou ook in de omgeving, je zit me wel uit de dagen om inderdaad, nog een keer, keren? <laughs> <laughs> je maakt me wel nieuwsgierig nu. Nou, laat ik het zo zeggen, het zit, uh, het zit een beetje aan de Westbroek kant. En als je daar in, een auto of iemand in de berm zit staan, dan, dan heb je Dan weet je ongeveer, ja. En misschien ja, ik we, kan ik hem herkennen. We hebben namelijk het geluid van de kwartelkoning. Dus als ik daarna goed naar luister, misschien hoor ik hem dan. Luister even mee. Je, je, je gaat hem zeker horen, want hij is heel luid. En hij is heel makkelijk te herkennen. En is in de dit omgeving het? heb je weinig geluiden. Dit zou het moeten zijn. Nou, dat is niet. Wacht even hoor, doe ik ook weer de radio aan. Moet het zijn van Oh, nou, dat is wel anders. Ja, net had je ook al een... Uh... Dat was het een grote mondespekt die ik niet echt herkende. Oh, echt niet? Dat is wel bijzonder, want dat komt van die cd af die bij het boek zit. Yeah, yeah. Of we hebben ja, de verkeerde track gestart niet. hoor. Maar dat zou ook nog kunnen. Ik zie nu Els heel erg druk bladeren van hebben we, de goede, hebben we de goede, het goede nummer gestart. Ja, het was ja, inderdaad het foute lacht. nummer. Dit is het. Dit is hem, dit is hem, ja, ja. dit is hem. Ja, dat hoor je dan. Oh, Sorry, Dit is wel een duidelijk joh. verschil, ja. Ja, spannender wordt het ook niet hoor. Ik bedoel, uh, ja, weet je, je kunt, je kunt mij vandaan. van alles wijsmaken, dat scheelt. <laughs> <laughs> nee, maar als je, je hier gaat ook. fietsen, ja. in de, wat is het? Uh, nou, in, in, in het en even de pondes zijn ik ga niet in de uitzending zetten, als ik echt wil weten, uh, dan ik zo nog even gelaten. Ja. Want het, het, het zit gewoon naast een huisadres, dus ik uh, oh, wil fietsen. De kwartelkoning. Nou, leuk. Maar dat was zo dus erg leuk. Ja, en hoe vaak doe je dat? Dat je het, uh, het, gaat spotten? Nou, Toevallig op dit moment veel, omdat uh, de, ten eerste de warme zomernachten, ten tweede, er zijn nog wat zomervogels die s'nachts roepen en ja, ten derde, het is gewoon leuk, het is mooi weer en, ja. en buiten, het zijn s'nachts, het heeft ook al een bepaalde charme, ja, normaal gesproken eigenlijk niet hoor, dat, uh, Ja, is ochtends heel vroeg natuurlijk, bij het, uh, maar dan wordt het licht, ja. en dat is in de winter om acht uur en in de zomer om vijf uur, maar niet rond deze tijd eigenlijk. Maar wat zijn de zomervogels die ook s'nachts van zich laten horen? Je noemde nou, al die nachtzwaluw, noodsnip. Ja, meer dan je denkt hoor. Want zo'n merel, ik heb ook wel eens meegemaakt... dat Merel drie uur s'nachts zong. Ja. Bij, uh, Uilen zijn natuurlijk heel bekend. Ja. Uh, Rietzanger. Dat is een hele, ja, die heeft een hele mooie zang, heel gevarieerd. Die hoor je s'nachts wel. Okay. Blauwborst hoor je s'nachts wel. Hoe? Blauwborst? Ja, blauwborst. Dat een prachtig merk. Oké, okay, gaan we kijken of we die ook nog... Uh... Ja, die hebben we vast wel leuk. Ja, Of ja, we de blauwborst ja. ook hebben. Moeten we even Els roepen of ze... eventjes opzoekt waar die zit. De blauwborst. Ja. Ja, die zingt overdag en s'nachts. Die duikt weer in het boek, zeg maar. En hoe klinkt ja. die ongeveer? Dan weten we gelijk of we goed zit of niet. Ja, je Mina. Uh, dat is een moeilijke. Die, uh, ja, dat kan ik zo niet met mijn mond na doen. Maar dat is wel echt zang. Dat is echt zang, ja. Dat is echt zang. Okay. Ook vrij gevarieerd. Dat zijn, ik vind dat wel het leukste om te horen. Dat is wel het mooiste, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, wij zoeken die ondertussen eventjes op en dan weet ik in ieder geval de Merel, de El, rietzanger en de blauwborst. Dat zijn de, de mooiste zomervogeltjes. Uh, nou ja, ja, die lezen. ook zelf zingen wel. Ja, precies, ja, die ja. s'nachts ook, uh, ook actief zijn. Ja, de nachtzwaluw, ik vind het een heel mooi geluid. Uh, die hoort wel bij van mij zo. Zeg maar. Oké, okay, de nachtzwaluw ook. Maar nu gaan we even de blauwborst horen. Oké. Okay. Ja, dit kan nog zijn. Ik heb mijn telefoon ver... Uh... Okay. Ja, dit denk ik wel, ja. ja. Ik, ben, ik, ik moet zeggen, ik ja. heb heel weinig ervaring met deze soort. Dus uh, dat is een beetje lastig. Maar dat maakt het wel leuk, de blauwborst. Ja. Erik, hartstikke bedankt. Erg leuk. Ja, graag gedaan. En veel plezier met spotten deze zomer. Ja, ik ga nu naar bed. Dus, uh... nee, ja, gelijk heb je. Okay, <laughs> Fijne doei. nacht. Dag hoor. Fijne nacht. Ik pak even wat mailtjes tussendoor, want er hebben nog mensen uh, gemeld. Sowieso, Paul Suters die, uh, stuurde een berichtje... En schrijft... Uh, goedemorgen, er werden vroeger rond 1900 in Nederland... vooral in cafés al zangwedstrijden gehouden... met kanaries en waterslagers... met een uitgebreid puntensysteem. En dat fenomeen is van origine uit Oostenrijk komen overwaaien. Het is een ander en vaak onbekend fenomeen... waar hij voor zou willen waarschuwen... is dat vogelliefhebbers die binnen kamers huizen, uh, uh, vogels houden... vrijwel constant blootstaan aan fijnstof... voornamelijk afkomstig van het verenkleed. Dat is een soort poeder. En bij inademing kan dat op den duur tot longziektes leiden. Oké, okay, dat wist ik niet, maar dat uh, bij deze in ieder geval uh, het mailtje van, uh, van Paul. Dan hebben we nog van Bas Lookman. Die had nog wat uh, verzonden waar de merel waar hij uh, s ochtends mee wakker wordt gemaakt. Hij zegt, die ochtend van de opname was het heel erg stil... en de vogel klinkt daardoor luid. Grappig overigens dat iedere merel anders klinkt. Dat is eigenlijk een soort handtekening dat ze hebben. En deze heeft een raar wobbeltje aan het eind van zijn fluit. Zo... Noemt hij dat. Laten we eens even horen of we dat kunnen uh, horen. Even kijken hoor. Zet ik hem even aan. Ja. Op zoek naar het wobbeltje. En dat is denk ik wat hij bedoelt. Blijf mooi. Kijk, nee, dit was. Uh... In totaal heeft Bas bijna 12 minuten van de merel uh, opgenomen. is dus in ieder geval een klein stukje. Een merel met een wobbeltje. <laughs> Aan het eind van zijn geluid. Dankjewel Bas voor het mailen. Leuk om, uh, om te horen. Eens kijken wie uh, het geluid van deze vogel herkent. Speciaal voor mevrouw van Acht. U zult het ongetwijfeld herkennen, mevrouw van Acht. Het is de nachtegaal. Die zullen veel mensen waarschijnlijk uh, herkennen. Ja, altijd mooi een nachtegaaltje. Schijnt trouwens bij. Uh, we hebben het nu natuurlijk net Erik vertelde over zijn omgeving rond, uh, rond Utrecht. Ik weet dat bij uh, Velendaal de Klomp het station, daar schijnt bij het station een nachtegaal te zitten. Die uh, als je dus het trein uitkomt, die s avonds laat en s'nachts continu aan het zingen is. Dus let daar volgende keer. Als u daar een keertje komt, ik weet niet hoeveel mensen er komen, maar dan uh, weten u in ieder geval dat het daar ook een nachtegaal schijnt te zijn. Anne, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. We gaan nu even naar de, de Vogels Binnenskamer. Binnenskamer, ja. ja. <tus> Vertel ik heb Een hele grote foyer, hè? Ja. En er zitten zes pakketjes in en die zitten ontzettend te genieten van jullie uitzending. Die zijn helemaal zo van het zingen. Oh, die zitten mee te zingen met de, met de vogelgeluiden die wij laten horen? Ja, helemaal met die zanglijster. Nou, ja, als je het bijhoudt... Nou, die zanglijster gaf de meeste reacties op. Ja, nu zijn ze stil, want ik heb de radio uit natuurlijk. Maar als wij nou, uh, ik ben wel benieuwd, nou, als we nou dat geluid van die zanglijster nog even opzoeken, want dat hadden ja. we... En dan, uh, dan moet je inderdaad even niet praten, maar dan je telefoon bij, de, bij jouw vogels houden. Kijken of ze weer op elkaar gaan, Kijk of ze uh, gaan weer reageren. reageren. Ja, dat is goed plan. Oké, okay, zetten wij de zanglijster weer eventjes aan. Doe de radio maar weer uit, anders gaan we echoen. Ja, inderdaad, ja. Ja, en ik heb zelf nog een speciale ervaring gehad met het geluid van een vogel. Want ik heb in een vogelhospitaal gewerkt. Oh. En ik kreeg op een dag een uh, reiger binnen, die moest verzorgd worden. Dus dan had ik hem in een, uh, in een bepaalde greep, zodat hij ogen niet uitpikt. En toen bracht ik hem naar het buitenhulp toe, dat hij daar een beetje kon revalideren. Het dus gaf finale alarmkreet en het dus was net als het Jimmy Hendrix-festival, ongelooflijk gewoon. En al die vogels in het hospitaal waren ook meteen stil. Ik ben echt heel benieuwd wat voor geluid ik me daarbij voor moet stellen. Ja, nou, elektrische gitaar, echt ja. Dat, dat, dat een reiger dat voort kan brengen, dat ja, wist jij waarschijnlijk inderdaad. ook niet. Ja, ja inderdaad. Ah, jeetje, maar Is dat vrijwilligerswerk of hoe? Uh, hoe... Ja, dat en dan komen gewoon zieke vogels naar binnen? Er komen zieke vogels binnen met de dierambulance. Ze zijn ook bij SBS tv geweest en zo. En tegenwoordig kan je er meer dieren brengen, want ze hebben vergunning. En dan, zoals boten ligt maar een, en de zingen we daar ook op. Die raken verlamd. En als je nou een geeft met water dan los je bacteriën poppen ze die uit. En dan gaan ze niet dood. En dan moet je even wachten dat uh, het water weer schoon is, dan kan je ze allemaal vrij laten. Oh, kijk aan. Maar wat heb je nou zelf voor vogels? Want je zegt ik heb een, een hele volière vol, maar wat zit er nou, allemaal? een pakieten. Ik ben gek op pakieten. Ik vind ze zo schattig. En ik heb één papegaai. Oké. Okay. En praat hij? Nou, hij doet er niet meer. Hij fluit meer. Naar jou toe? Hij fluit naar jou, of niet? Ja, ik heb chance. <laughs> prima. Hoorde je net wat ik... Ik las dat mailtje voor van, uh, van Paul Suters. Die had het over dat, wat veel mensen niet weten... maar uh, ja. mensen die hun vogels binnen kamers houden... dat je van het poeder, van het veren kleedt. Daar heb ik mijn uh, papegaaien te danken, want die heb ik van mijn vriendin. Ja. Die kreeg een dochtertje, één kon niet tegen de stof van die vogel. Maar wat is het dan? Dat komt gewoon uit de veer, of wat is dat voor stof? Ja, het komt uit de veer, het is het okay, kan Oké, en dus, dat kan op je longen slaan? En dat gebeurde bij het kleine kindje van haar. en dan heb ik graag wat gekregen. Oké, okay. maar voor dat kindje wel vervelend. Of het is weg zodra die vogel uit de buurt is. Ja, was. die was de kleine zich nog te herinneren hoor. Oh, okay. Maar uh, die kregen gewoon benauwd van hoor je nou mijn vogeltjes? Ja, ik hoor ze continu. Ja, leuk hè. Het, zijn, het is echt een klein. Het is een soort geroesemoes hè. Van ze. Ja, het is hartstikke gezellig. Volgens mij zitten ze over ons, ze kletsen nu. Ja, leuk hè. <laughs> maar gaat dit, uh, gaan ze wel zo slapen ook? en dan, uh... Ja. Dus slapen, maar ik okay. komt gewoon die vogelgeluiden ze dus wakker zijn geworden. Daarom belde <laughs> ik jullie ja, even. Geweldig. Dan werd jij weer wakker van. Nou, leuk. Anne, dank je wel voor het bellen. Graag gedaan hoor. Een fijne uitzending. Hetzelfde. Of dus, dus ik bedoel, fijne nacht. Dag. Ja. <laughs> Dag hoor. Ja, zo bellen er toch veel mensen en hebben we toch al aardig wat geluiden kunnen uh, laten horen. Heeft nog iemand anders ook gemaild? Uh, ik weet alleen niet welke... De vogels dat is, maar laten we maar gewoon even luisteren. Kijken wat er... Een filmpje van YouTube is het. Bird Sound from the Liar Bird. Even kijken of er wat... Uh... Oh ja, dan krijg je natuurlijk altijd... Uh, een soort advertentie... die we natuurlijk niet willen horen... via YouTube. Dus we gaan nu naar de vogeltjes toe. Maar het is echt een halve documentaire... die, uh, die voorbij komt waarschijnlijk. Ja, dat is natuurlijk even als mensen... Kijk, nu horen we wat. What bird has the most elaborate, the most complex, the most beautiful song in the world? Well, I guess there are lots of contenders, but this bird must be one of them: the superb lyrebird of South Australia. Een lyrebird? Ik zou niet weten wat dat in het Nederlands is, maar is het niet wel hele grote zwarte vogel? is dus een enorme pluim heeft hij aan het eind. Een beetje een pauwachtige pluim. En die kan ook helemaal It omhoog. Space in the een prachtig geluid om te horen ook. heel helder, uh, heldere zang. Dank je wel voor, uh, voor het mailen daarvan. Wie had hem uh, gemaild? Earl, dank je wel, Earl. Leuk en mooi om... Uh, Laten we kijken, het filmpje gaat nog even door. Maar goed, wij gaan ondertussen naar Jenny toe. Jenny, goeienacht. nacht. Ook zo'n uh, liefde voor vogels? Ja, voor buitenvogels. Ja. Ik heb een hele grote kersenboom. En welke vogels komen daar vooral op af? Uh, de koolmeesjes, de gewone huistuin- en keukenmus. Uh, in de winter een rood borstje, altijd. Oh, echt waar, wat leuk. Maar ik heb ook last van een, uh, criminelen. Van criminelen? Vertel. Eh, ja. uh, Exters. Oh, ja. Dat zijn nare vogels, hè? Ja, die jagen de merels en de, en de muffelaars. Ze jagen alles, hè? Een beetje agressief zijn ze. Ja, en ze plukken de kersen nog half rijp. En uh, plukken ze gewoon helemaal van de takken af. Ja. En, dan, en ja. dan dat geluid ook van die Exters uh, erbij? Ja, dat is een heel enkrassend geluid. Ja, dat is echt niet fijn, hè? Nee, en ik had nog ik had vroeger een baas, die was de hete van Exte, <laughs> En ik moet door de krengen, moet ik er steeds aan denken dat hij eigenlijk ook zo'n crimineel was. Die man was ook een crimineel? Ja. Dat was echt zo? Of dat is gewoon jouw associatie ermee? Nee, dat was zo. Oh! Ja, hij was de baas dus. Oké. Okay. Zullen we, we snel naar die Exte luisteren? Nee, heb je geen merels meer. Als meer? <laughs> ik Of, of ik zou gewoon je... een koolmeesje of zo. De extra is maar heel kort, luister maar. En een koolmeesje. Dit, ah. dit zijn die vervoeilijke extra's. Schatverd, ja. Ah. Daar kan je gewoon kippenvel staan. Vreselijk, hè? Ja, en dan moet je de zes in die kerstboom hebben. Maar doe, doe je niet de netten overeen bij de kersenboom? Ik heb het nooit gedaan en die staat er al twintig jaar. Oké. Okay. Dus ik heb hem wel een paar keer gesnoeid. Maar het moment dat er een kersen in zitten. dan komen die exers en, tevoorschijn. Ja. En ze jagen gewoon alles weg. Kijk, dit klinkt toch heel wat vriendelijker. Dat zijn de koolmeisjes. Ja. En die roepen je echt, hè, van en, uh, hoe ga je het doen met het water en hoe zit het met het voer. Want ik voer ze nog steeds. Ja? Ja. Wat geef je ze dan? Gewoon oh, een, een, een goed. Prachtig dit. Ja, die zijn zo mooi ook. Ja, die hoor ik bij mij in de tuin ook veel. Maar ik wist eigenlijk niet dat dat de waren. Ja, die zijn met geel. Ja. En die hebben dan een, een band. Ja, het grappige is dat je wel... Ik weet natuurlijk, ik zie veel vogels en je hoort heel veel vogels. Maar wat, welk geluid voortbrengt, dat, uh, daar leer ik vanavond ook een hoop van. Maar de koolmeesjes, uh, ja, mooi geluid ook. Maar dan vind jij dat we eigenlijk moeten afsluiten met de merel. Vind jij de merel het mooiste geluid maken? Die maakt een heel mooi geluid en het is een goede... ...beschermer van je tuin, hè? Ja? Hoezo is dat? Als die eitjes heeft, dan kom je niet in de buurt van die boom. Of waar oh, oh, is dat zo? Dan vliegt hij je echt aan. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus die, die zorgt ervoor dat alles... Maar als die, is dat alleen in de, in de broedperiode? Ja. En, en uh, hij jacht dan alle katten weg, want... Ja, die hebben we ook een uh, ruim vertegenwoordigd. Ja? Ja. De buren kopen katten en die komen bij mij af visite. Kijk eens aan. <laughs> nou, dat vind ik niet leuk. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Zullen wij je niet tot slot dan nog naar de Merel gaan luisteren als hoeder van jouw tuin? Ja hoor, laten we dat maar doen. Oké, okay, dank je. Wat een hele leuke uitzending. Fijn om te horen. Dankjewel. geniet er okay. nog even van. Dag hoor. Is dit de merel? Ah. Nou, er komt nog een haan tussendoor, hoor ik. Kijk, nou, dit is het vertrouwde geluid dan inderdaad hè, van de merel. Dit is het mooie geluid. Ik ga gewoon ondertussen zeggen dat uh, morgen hier uh, Inge Huitsing zit. Bij Klaas Drupstein is ze de gast, top basketbalster. 16 jaar heeft ze in het valide basketbalteam gespeeld... en nu gaat ze met het Nederlands team naar de Paralympics in Londen, eind van de zomer. Dus uh, zij is er morgen in ieder geval bij, uh, bij Klaas. En zometeen hier op Radio 1 kunt u natuurlijk gewoon blijven luisteren. Ik denk zonder vogeltjes, maar wel uh, WNL, met nog steeds wakker. En de Merel schijnt ook om drie uur nachts nog te kunnen zingen. Dus zo gek is het niet dat we hem laten horen. Geniet er nog even van. En een fijne nacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV